8 uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomasen. GroenLinks wil parlementaire enquête naar JSF. FNV wil betere arbo regels En links wint parlementsverkiezingen Frankrijk. GroenLinks wil dat er een parlementaire enquête komt... naar de gang van zaken rond de aanschaf van de JSF. Dat toestel moet de opvolger worden van de F-16. Tweede Kamerlid Arjen Elfasset wil weten hoe het kan... dat het gevechtsvliegtuig steeds duurder wordt. Het GroenLinks-lid noemt het raar dat het project wordt voortgezet... terwijl een Kamermeerderheid zeer kritisch is. Nederland heeft al wel een fors bedrag geïnvesteerd... in de ontwikkeling van de JSF, maar formeel nog niet besloten... om de gevechtsvliegtuigen ook daadwerkelijk te kopen... Er zijn alleen twee testtoestellen aangeschaft. Het JSF-project kampt voortdurend met overschrijdingen van het budget. Minister Hille van Defensie houdt er daarom rekening mee... dat er uiteindelijk minder toestellen worden gekocht... dan de 85 die waren geraamd. Tovik Dibi wil bij de Tweede Kamerverkiezingen in september... graag op de tiende plaats van de kandidatenlijst van GroenLinks. Hij heeft dat verzoek gedaan aan de kandidatencommissie van de partij... schrijft Dibi in een ingezonden stuk in de Volkskrant... GroenLinks heeft in de Kamer nu tien zetels. In Peilingen staat GroenLinks op een zwaar verlies. Dibi zegt vanaf plek tien te willen vechten voor tien mooie groene linkse zetels. FNV-bondgenoten wil betere wet- en regelgeving voor de Arbo-sector, zegt de bond na een internet-enquête over het bedrijf VerzuimReductie. In een uitzending van het tv-programma Zembla werd in maart gemeld dat het Arbo-bedrijf structureel de privacy van zieke werknemers schendt. Gegevens van personeelsleden zouden worden gedeeld met hun werkgever. En dat is verboden. Bij een meldpunt van FNV-bondgenoten kwamen vervolgens ruim 1400 klachten binnen over het bedrijf. Bijna 80 is negatief over de werkwijze van verzuimreductie. Een grote groep voelde zich onder druk gezet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. FNV-bondgenoten wilden dat alle dossiers die door verzuimreductie zijn gemaakt worden vernietigd, omdat die volgens de bond onrechtmatig zijn verkregen.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 Minister Leers wil die bedenktijd van drie maanden afschaffen... zodat die niet kan worden gebruikt door mensen... die langer in Nederland willen blijven. Meijer vindt dat de overheid ernstig tekortschiet. Verder wil ze dat de Eerste Kamer snel instemt... met een registratieplicht voor prostituees. Als prostituees die vanuit huis werken... zich als enige niet hoeven te registreren... verplaatsen criminelen hun activiteiten naar die sector, vreest Detmeijer.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 Op het plein stonden duizenden fans van Ierland en Kroatië. Eerder op de dag was het ook even onrustig in Poznan. Toen arresteerde de politie veertien mensen. De wedstrijd tegen Ierland werd eenvoudig gewonnen door Kroatië. Het werd 3-1. In dezelfde groep speelde Italië met 1-1 gelijk tegen titelverdediger Spanje. De Spanjaarden overwegen een klacht in te dienen bij de UEFA... over de kwaliteit van het gras. De mat in het stadion van Gdansk zou veel te droog zijn geweest... waardoor de bal maar moeizaam rolde. Het weer vanuit het zuiden wat lichte regen, later ook in andere delen van het land buien. En daarbij is er kans op onweer en lokaal veel neerslag. De temperatuur stijgt naar een graad of 19. Morgen weinig verandering, de rest van de week licht wisselvallig en na woensdag langzaam iets warmer. ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment staan er 37 files en de dagelijkse files zijn niet langer dan normaal op maandag. Dit zijn de bijzonderheden. A2 Maastricht richting Eindhoven tussen de afrit Boed Budel en het knooppunt Leenderheide 9 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Beest en het knooppunt Everdingen 7 kilometer. Komt door een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Raasdorp 8. A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein 7. En op de A50 Arnhem richting Os tussen het knooppunt Grijzord en het knooppunt Ewijk 11 kilometer.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 Bij Dutchlease liest u al een Volkswagen Up vanaf 179 euro per maand. Kijk op DutchLease.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Goedemorgen. GroenLinks wil dus duidelijkheid over de Joint strike fighter. Wilco Boom in Den Haag vertelt zo of de poging om een parlementaire enquête te organiseren kans van slagen heeft. Spanje krijgt maximaal 100 miljard euro steun van de andere eurolanden. Econoom in Madrid, Marcel Jansen, vragen we of Spanje hiermee uit de brand is. En in Frankrijk heeft links de eerste ronde van parlementsverkiezingen gewonnen. Soit n'est pas het. Geval. En alors le redressement du pays dans la justice ne pourra être engagé. Volgens president Hollande is het een belangrijke overwinning... want met een rechtse meerderheid in het parlement... zou Frankrijk bepaald geen goed doen. Naar de kans dat uh, de partij Socialisten van uh, president François Hollande... na de tweede ronde een absolute meerderheid krijgt... in het kabinet is flink toegenomen. Correspondent Ron Linkeron, een succes voor president Hollande. Dus uh, wat schrijven de kranten over de uitslag? Landelijke kranten in Frankrijk hebben vaak een uh, politieke signatuur. De Liberation is links, Le Figaro rechts... Nou, als je de voorpagina's van die twee kranten naast elkaar legt... dan krijg je volgens mij toch een aardig beeld van die eerste ronde. Het linkse Liberation concludeert links is de sterkste. Dat klopt, want links stevend immers af op een meerderheid in de Assemblée. Maar de rechtse Figaro wijst feintjes op het feit... dat de partij Socialist nog moet knokken... om zelf als enige partij die absolute meerderheid te halen. En dat was ook precies de conclusie van de verkiezingsavond.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 National en Marine Le Pen, Ron, klinken tevreden, maar gaat die tevredenheid blijven, ook in de tweede ronde? Ja, dat is, dat is maar zeer de vraag. Kijk, haar partij heeft het goed gedaan. In 61 kiesdistricten van de 577 zijn ze door naar de volgende ronde. Dus dat is een succes. En onder meer dus Marine Le Pen in haar eigen kiesdistrict, hénin Beaumont. Precies ook wat je mag verwachten van een partij die, die toch bijna 20% van de Franse kiezers achter zich heeft. En toch zie je dat de prognose is dat ze maar tussen de nul en drie zetels gaan halen. En dat komt omdat in de tweede ronde de overgebleven tegenstanders vaak gaan samenwerken om het Front Nationaal te blokkeren. Die tegenstanders hebben dan vaak samen net genoeg stemmen om de kandidaat van het Front Nationaal tegen te houden. Dat gaat Marine Le Pen waarschijnlijk zelf ook overkomen. Maar dan moeten we nog heel even afwachten. Volgende week zondag is de tweede en beslissende ronde. GroenLinks vanuit Parijs over de eerste ronde uh, volgende week. Dus de tweede van de Franse parlementsverkiezingen. Dan naar GroenLinks en de parlementaire enquête naar de JSF. Dat wil de partij. Daarmee zou boven water moeten komen hoe de kosten uit de hand konden lopen... en wat de werkelijke verwachtingen zijn over de toekomst van het project. GroenLinks-Kamerlid Arjen Facet licht in het vorige uur van onze uitzending toe... wat hij vooral onderzocht wil hebben hoe we in de toekomst kunnen voorkomen dat we deelnemen aan dit soort grote projecten... en uiteindelijk in een soort vuik belanden... waar je eigenlijk op den duur heel moeilijk mee uitkomt. En ik vind dat de Tweede Kamer grip moet krijgen op dit soort projecten. We hebben dat gezien in het verleden met de Betuwelijn en de HSL. Dat de Kamer moeite heeft met dit soort grote projecten... en eigenlijk alleen maar dit soort projecten doormodderen via formaties. En ik vind dat nu de tijd is gekomen dat de Tweede Kamer besluit om hier een parlementaire enquête over te gaan houden, dat de Kamer zelf veel meer inzicht uh, krijgt in hoe dit, uh, uh, nou ja, hoe dit tot stand is gekomen. Politiek verslaggever in Den Haag, Wilco Boom. Uh, Wilco, het initiatief van GroenLinks, heeft dat kans van slagen? Marcel, ik heb gisteravond rondgebeld bij andere partijen in het parlement. En die lopen niet over van enthousiasme. Bijvoorbeeld de, de PVV van Geert Wilders. Die partij is tegen de JSF. Dus zit in hetzelfde kamp als GroenLinks. Maar Kamerlid Hernandez van de PVV zegt. Ja, een enquête is voor hele grote misstanden. En daar is nu nog geen sprake van. Want de JSF is nog helemaal niet gekocht. Afgezien van twee testtoestellen. En hij vindt het op dit moment in een eerste reactie wel heel erg ver gaan. Maar een enquête dus niet nodig. Nou, VVD, CDA, voorstanders van de JSF... die zitten voorlopig ook niet op een enquête te wachten. Waar moet die over gaan? Want er is nog geen toestel gekocht, gekocht zeggen ze daar. En D66 zegt, ja, alle onderzoeken van de Kamer zijn onlangs opgeschort in verband met de aankomende verkiezingen. Dus laat GroenLinks dit nou aan de nieuwe Tweede Kamer voorstellen... na de verkiezingen op 12 september. Oké, okay, dan gaan we even kijken aan de linkerkant in de Kamer. links oppositiepartij, hoe denken PvdA de en SP hier over dit voorstel? Nou ja, de, PVV, de PvdA vraagt zich ook af waarom een enquête, want er is nog niks beslist. En bovendien, er is geen enquête nodig om met het JSF-project te stoppen... zegt uh, Angeline IJsink van de PvdA. En Jasper van Dijk noemt het op zichzelf, van, de, van Dijk is van de SP die noemt het op zichzelf een goed idee van GroenLinks. Maar hij zegt het is nog veel beter om uit het project te gaan stappen. En uh, op 5 juli, dan, dan vergaat het de Kamer over de JSF. Dan komt hij met het voorstel om er definitief mee te stoppen. En zijn redenering is: de tegenstanders van de JSF hebben nu een meerderheid in de Kamer. Dus die moeten nu hun kans grijpen. Hm. Maakt dat dan kans van slagen? Kan dat op een meerderheid dan misschien rekenen? Nou ja, dat zou best eens kunnen als de PVV het ook steunt en als de Partij van de Arbeid dat ook doet. Maar uh, daarbij moet je wel bedenken, Nederland is contractuele verplichtingen uh, aangegaan. In ruil voor meedoen aan de ontwikkeling van de JSF krijgen Nederlandse bedrijven zoals Stork uh, orders voor onderdelen. Daar ben je niet zomaar onderuit. He, er kunnen ook uh, compensatie-eisen komen, schadevergoedingseisen. En zelfs als de Kamer dit voorstel van de SP toch zou overnemen... dan zegt het kabinet waarschijnlijk, ja, uh, best parlement, wij zijn demissionair. Dit is aan een volgende Kamer en aan een nieuw kabinet. Dat gaan wij niet meer doen. Dus ook deze uh, truc van de SP zal vermoedelijk niet het uh, gewenste effect hebben. Even zijn, daar eventueel stoppen met uh, de hele jezef. Zou dat niet een enorme bijdrage leveren aan de bezuinigingen? Een flinke haps, hè? Nou, dat is zeer de vraag. Er is wel heel veel geld gereserveerd voor uh, nieuwe jachtvliegtuigen, een kleine 5 miljard euro. Maar dat geld is niet uitgegeven. Hè. Dat staat gereserveerd voor de, voor de toekomst. En door te besluiten niet uitgegeven geld voorlopig inderdaad niet uit te geven, ja, dan nee. dek je geen gaten mee in de begroting. En bovendien moet je moet bedenken, er moeten eens nieuwe straaljagers komen. Dat zei Elfacet ook, hè. die, die F-16 waar de luchtmacht nu mee vliegt, die raken verouderd. En ja, die moeten dus een keer vervangen worden... tenzij je besluit de luchtmacht grotendeels op te heffen. Maar daar hoor je in Den Haag ook geen partij voor pleiten. Goed. Wilco Bom vanuit Den Haag, dank je wel. Nederland is vastgelegd in geluid. Het klankbeeld is vanaf vandaag te horen op de site Geluid van Nederland. U hoort zo alvast wat meer bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Tamara Bruggeman. De dagelijkse files zijn niet langer dan normaal op maandag. Ik heb wel een paar uitschieters. Onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen de afrit Budel en het knooppunt Leenderheide 8 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen de afrit Geldermals en het knooppunt Everdingen 9. En op de A50 Arnhem richting Os... tussen het knooppunt Grijzort en het knooppunt Ewijk 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het was een woelig weekend voor Spanje. Het land moest niet alleen in Gdansk aantreden tegen Italië... maar vooral ook aankloppen bij Europa voor financiële steun. En het gaat nogal om het bedrag. 100 miljard euro ligt er klaar voor de Spaanse bankensector. We hebben contact met Marcel Janssen, econoom aan de Universiteit van Madrid. Meneer Janssen, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Is Spanje hiermee voorlopig gered en zijn de banken gered met dit bedrag? Ja, dit is een, dit is een goede stap voorwaarts. Uh, de herkapitalisatie van, van Spanje uh, is broodnodig... en is de laatste weken eigenlijk uitgegroeid tot een absolute... Uh, ...prioriteit mede door de chaotische ontwikkelingen rond Bankia. Ja. En het probleem is dat Spanje op dit moment die middelen op de financiële markten niet bij elkaar kan rapen. Dus Europa stelt nu die fondsen beschikbaar... Uh, ...en uh, legt ook geen draconische maatregelen op aan de Spaanse overheid. Het is een beperkt hulpprogramma voor de financiële sector. En ik denk dat vanuit Europees uh, uh, oogpunt het belangrijk is dat er rust geschapen wordt op de financiële markten de week voor de verkiezingen in Griekenland. Dus het is een, uh, een stap voorwaarts. Ja, meneer Jans, u zegt dat al, er zijn geen extra begrotingseisen gesteld. Komt Spanje daarmee niet heel makkelijk weg als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Ierland? Spanje heeft inderdaad veel betere condities uh, onderhandeld dan Ierland. Uh, wat een rol speelt waarschijnlijk is dat Spanje zo groot is en ook een betere onderhandelingspositie heeft. Maar het is ook belangrijk dat we onderkennen dat uh, het voornaamste probleem... Uh, het probleem dat Spanje zelf niet op kan als op dit moment, ligt in de financiële sector... En als we uh, de Spaanse economie op dit moment aan nog meer bezuinigingen gaan onderwerpen, dan zouden we hier wellicht uh, uh, de problemen alleen maar verergen. Waar het nu om draait is dat uh, uh, de, de fondsen beschikbaar zijn om de problemen op de financiële markt aan te pakken. En de Spaanse overheid moet nu echt werk gaan maken om de zaken hier intern op orde te stellen. Maar lukt dat, denkt u? Want euh, als we kijken bijvoorbeeld alleen al naar de werkloosheid in Spanje... die ligt op bijna 25 procent, hoogst in de eurozone... zal dat land uiteindelijk niet toch ook moeten aankloppen... voor structurele economische hulp? Uh, Mensen zien Spanje nog steeds uh, de zaken zelf in de hand... maar het vereist een verandering van het beleid. Uh, uh, niet alleen uh, heeft de, de vorige regering te, te traag gereageerd... ook deze regering uh, uh, heeft in de eerste maanden, maanden fouten gemaakt. Waar het nu om draait is dat... Uh, uh, de Spaanse regering een geloofwaardig plan op tafel legt voor de komende jaren. Tot nu toe heeft ze eigenlijk iedere vrijdag een maatregel uit de hoed getoverd naar de ministerraad. Het gaat er nu om dat er een plan op tafel komt voor de komende drie, vier jaar... dat eigenlijk de beleidsaanbevelingen uh, uh, van Europa strikt navolgt... en we dus over uh, twee, drie jaar de begroting op orde hebben mm. en ook hervormingen hebben ingevoerd die Spanje in de toekomst laten groeien. Maar ja, precies, die, die Spanje in de toekomst laten groeien... dan gaan ze nog een paar hele zware jaren tegemoet. Absoluut, onvermijdelijk. Uh, de werkloosheid gaat hier uh, dit jaar naar schatting... met zo'n 600.000 uh, personen omhoog. Dat wil zeggen dat we dicht tegen de 6 miljoen werklozen aankomen. Er worden hier uh, zeker de komende maanden ook nog... extra harde bezuinigingen aangekondigd... Om, om aan die uh, begrotingsdoelstelling te voldoen. We hebben nu iets wat meer ruimte gekregen. één jaar meer de tijd om, om het tekort terug te dringen. We hebben het geld beschikbaar om uh, um die financiële uh, sector aan te pakken. En hopelijk pakt uh, de Spaanse regering nu de handschoen op... en, uh, en maakt serieus werk uh, van haar taak om deze Spaanse economie op ja. de rails te zetten. Ja, nou, daar zegt u zo wat, meneer Jansen. Want uh, ook Spanje is natuurlijk afhankelijk van het aantrekken van de wereldeconomie. Maar heeft u dan wel de indruk dat Spanje werkt aan een, aan een gedegen plan? Uh, uh, tot nu toe moet ik zeggen dat ik teleurgesteld ben, zeer teleurgesteld in de, in de nieuwe regering. Uh, uh, men heeft veel te snel uh, uh, aangeklopt bij Europa zonder eerst, uh, zoals gezegd, uh, de condities te scheppen waarop nog Spanje uh, uh, over één of twee jaar terug kan keren naar een groeipad, we zijn... gelegenheid kan creëren. Ja. Dus er moet echt hier een, een, een enorme verandering plaatsvinden in het economisch beleid ja. als we willen voorkomen dat Spanje dus later dit jaar eventueel wel een beroep zou moeten ja. doen. Zegt u op toch? Ik zei ze te bot aan het bezuinigen? Nee, uh, uh, men, men heeft eigenlijk uh, uh, uh, kriskras kras wat, wat uh, ad hoc bezuinigingen ingevoerd. Uh, uh, er, is, er is eigenlijk structureel nog niet zo heel veel bezuinigd. De grote uitgavenposten, ambtenaren, salarissen, uitkeringen, pensioenen... die zijn eigenlijk nog steeds uh, door de huidige regering niet aangepakt. En iedereen weet dat dit op termijn gewoon uh, uh, noodzakelijk is. Er zullen ook belastingverhogingen moeten komen. Het tekort is op dit moment zo groot... Uh, uh, dat, dat de maatregelen die op tafel liggen uh, volstrekt onvoldoende zijn. Maar wat we moeten voorkomen is dat we dus dit jaar uh, uh, door Europa gedwongen zouden worden om enorm sterk te bezuinigen. En vandaar dus mijn nadruk op de middellange termijn. We moeten maatregelen uh, aankondigen van bezuinigingen over twee jaar, over drie jaar. Ja. En, en uh, ik zou zelfs uh, zeggen uh, over tien, twintig jaar als we praten over onderwijs, uh, uh, gezondheidszorg, pensioenen. Meneer Jansen, hartelijk dank voor uw analyse. Graag Marcel Jans, hoort u, econoom aan de Universiteit van Madrid. Het is negen minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal Geluid van Nederland. Heet het digitale archief dat vandaag online gaat. Het is een beeld van Nederland in geluidsfragmenten. Joris van der Kerkel sprak met de initiatiefnemer Arno Tra. Een onderwerp over geluiden in de vroege ochtend. Ja, dat is dan het déjà vu vroeg opstaan. Dat deed ik wel eens uh, tot uh, december van dit jaar. En dan was dit het geluid s ochtends, vroeg als ik beneden kwam. Ja, inderdaad. Prachtig. Hout, hout. Kopje thee zetten. Naar beneden lopen. Deur door, door. En de vogeltjes buiten. Maar dat is niet het geluid wat u zoekt. Wat zou u, ik kom uit een bos hier naartoe gereden, wat zou u het liefst hebben gehad dat ik mee zou hebben genomen? Uit een bos, denk ik. Uh... De carnavalsgeluiden, uh, maar ook uh, dat grote plein wat jullie hebben. Dat heeft ook een hele specifieke akoestiek, uh, uh, een eigen accent natuurlijk. Den Bosch, iedereen heeft thuis een eigen manier van spreken. Uh, dus een algemene sfeer van Den Bosch zou ik... Dan zou de, dat de eerste plek zijn waar ik naartoe zou gaan, als ik het op zou nemen. En is de bedoeling, want u hebt de website opgestart, het geluid van Nederland... dan zie je de kaart van Nederland, en dat zijn allemaal van die... Uh... Ja, noem je die dingen? In ieder geval staat aangegeven waar u al geluid van hebt. Uh, gaat het echt om de plekken of gaat het om iets anders? De spreiding is nu vrij nauw en die willen we verbreden. We willen dat heel Nederland op de kaart komt. En uh, daarmee het geluid van Nederland vastleggen. Nou, laten we dat geluid van Nederland... in ieder geval de geluiden die u nu hebt bedacht... waar we deze vroege ochtend naar moeten gaan luisteren... eens even gaan beluisteren. Laten we eerst gewoon eens luisteren. Staatsmijn Emma, de kleine lier... We zitten hier in Limburg. Uh, ja, dit is volgens mij in Limburg. Dat weet ik niet helemaal zeker uit mijn hoofd. Maar uh, Brunsum is de omgeving. En die mijn uh, die is gesloten in de jaren 70, 73. En uh, ik zal het iets zachter zetten. <laughs> en. Uh, nou ja, dit zijn van die typische geluiden op een locatie waar iets verdwenen is. Waarvan wij denken van nou dat is goed dat we dat hebben. dat we... De weten En hoe het, hoe het toen klonk. Nou, dit is dan toevallig een kleine lier. Uh, er zijn ook grote lieren. En, euh, <h> <tide> en, middelgro en, en, en middelgrote lieren en supergrote lieren. maar om uh, um, um een idee te krijgen van hoe het toen klonk in zo'n mijn. En uh, wat we nu ja, in Nederland al lang niet meer doen. Ik, bedoel, ik, kan, ik kan me niet voorstellen dat we nu nog mijnen operationeel hebben. Een museum. Uh, dit is Brunsum. Waar gaan we nu naartoe? Uh, we gaan nu... Uh, ja, waar gaan we naartoe? We gaan naar een kolenkachel. De kachel gaat open, de kolen moet er uh, dan, dan in. En dit is uh, een geluid ergens uit Nederland, maar voornamelijk een geluid van, van vroeger. Ja, precies. Uh, een verdwenen geluid. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel mensen er nog een kolenkachel hebben, maar het zullen niet heel veel zijn. In ieder geval niet hier in de Randstad. Uh, uh. <laughs> Dat, uh, nou, dat, buiten de rand zat ook niet, hoor. Nee, nee, nee. Maar, nou, ja, god. Uh, het, het is dus wel verspreid over Nederland, hoe Nederland klinkt. Als je hier op zondag een straat oploopt, klinkt het echt in Amsterdam dan. Heel anders dan wanneer je ergens in, uh, op de Veluwe de straat oploopt. En dat van, vanaf vandaag wil u dat en kunt u dat met iedereen delen... en vraagt u aan iedereen, levert u ook mij gewoon uw geluiden? Ja, nou, ik ben niet de enige die dit doet, natuurlijk. Nee, nee, nee, maar, uh, nou ja, voordat iedereen denkt van zo, dat doet u al met z'n eentje. Nee, uh, samen met Beeld en Geluid, waar dat archief vandaan komt... en Kennisland... Uh, uh, hebben we deze website opgezet en nodigen mensen uit om geluiden te delen... en te beluisteren en ook te gebruiken in producties. Dus als je een hoorspel wil maken, als je een videoclip hebt... Uh, je kan die geluiden gebruiken, als je maar zegt waar het vandaan komt. Nou, hoorden u het al? Dit zijn munten in een telefooncel. Die worden ingeworpen en dan horen we tweemaal een wektoon. Oké, okay. maar hoor je dat nog? Nou, in het geluidsarchief. Het is vijf en half negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Voor het eerst in bijna veertig jaar wordt het toernooi van Roland Garros... niet op zondag afgesloten, maar vandaag op maandag. Tenminste, als het weer vandaag wel meewerkt. Mark Brasser in Parijs. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Is en blijft het droog? Ja, als ik dat wist, ja, niks zo uh, veranderlijk als het weer. Het is op dit moment wel droog, maar uh, het is grijs. Uh, ja, of het droog blijft, dat is inderdaad uh, de grote vraag. Ja, voor wie het gemist heeft. Gisteren werd de finale tussen Nadal en Djokovic afgebroken. Vertel eens, hoe stond er op dat moment voor? Nou, op dat moment had Nadal de eerste twee sets gewonnen. Het was eigenlijk een, een heel eenzijdige finale. 2-0 in sets voor Nadal. Toen werd de wedstrijd aan het einde van de tweede set werd al een keer afgebroken. Vanwege regen. De wedstrijd ging toen wel door. Ja, en wat je toen zag, en, en, en dat was wel ook bepalend voor het, uiteindelijk het afbreken van de wedstrijd... ...dat Nadal niet zo goed met de omstandigheden kon omgaan. Door de regen werd de, de baan eh, zwaar. De ballen werden zwaar. Normaal gesproken is dat in het voordeel van Nadal. Maar in dit geval niet. Djokovic werd eigenlijk steeds beter. Nadal kwam er niet meer aan te pas. Verloor de derde set met 6-2. Wilde eigenlijk toen al stoppen. Uh, overleg was er met, met, met de hoofdreferee. Uh, die zei nou nog even doorspelen. Toen nou, nog drie games gespeeld in de, in de vierde set. 2-1 in het voordeel van Djokovic. Ja, en toen uh, besloot de organisatie om uh, Nadal toch maar gelijk uh, te geven. Ook uh, met het oog op de voorspellingen. Want er kwam toen wel heel erg veel regen aan. En, uh, ja, en toen werd uh, de wedstrijd werd gestaakt. Maar duidelijk op initiatief van Nadal. Die wilde gewoon niet verder. Die had heel veel moeite met omstandigheden. En het zou. Het verhaal gaat nu ook dat, dat de wedstrijd, want ze stelden hem eerst uit naar acht uur. Ze zeiden nou we gaan om acht uur kijken of er dan wel gespeeld kan worden. En dat eigenlijk om zeven uur min of meer al duidelijk was van nou, Nadal wil niet verder. En dat ze de organisatie de oren heeft laten hangen naar Nadal en gezegd heeft van nou dan spelen we helemaal vandaag niet meer. Dan gaat hij naar morgen. Oké, okay. nou het restant als hij gespeeld wordt vandaag van de finale tussen Nadal en Djokovic is vanaf uh, één uur te horen in het uh, Radio 1 je Dankjewel Mark.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 De duurzame ASN Bank doneert per nieuwe rekening 5 euro aan het bio Zo bezorgt u gehandicapte kinderen een fijne vakantie. Kijk op asnbank.nl voor de wereld van morgen. Radio 1 Het NOS-journaal.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 en hoe dit tot stand is gekomen. Nederland heeft al wel een fors bedrag geïnvesteerd in de ontwikkeling van de JSF. Maar formeel is er nog niet besloten om de gevechtsvliegtuigen ook echt te kopen. Er zijn alleen twee testtoestellen aangeschaft. Het JSF-project komt voortdurend met overschrijdingen van het budget. Tovic Dibi wil bij de Tweede Kamerverkiezingen in september graag op de tiende plaats van de kandidatenlijst van GroenLinks. schrijft hij in de volkskrant. GroenLinks heeft nu tien zetels in de Kamer, maar in de peilingen staat de partij op een zwaar verlies. Maar Dibi vertrouwt erop dat het goed komt. Hij vindt dat zijn partij de tien zetels verdient. De eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen is gewonnen door het linkse blok rond president Hollande. Ruim 46 procent van de stemmen ging naar links. De kans dat Hollande in de tweede ronde de absolute meerderheid in de assemblée krijgt is groot. Maar rechts is niet uitgeschakeld, zegt correspondent Ron Linker. Het UMP bijvoorbeeld, de partij van ex-president Sarkozy... blijft ondanks grote verliezen gisteravond de grootste partij... tenminste als je kijkt naar het totaal aantal stemmen. Frankrijk heeft een districtenstelsel. Daardoor is het UMP straks waarschijnlijk niet de partij... met het hoogste aantal zetels, maar het tekent de stemming in Frankrijk. Ja tegen Ollande, ja tegen links...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 Alle bewoners in Woonwijk de Essen in Oldenzaal moeten hun ramen en deuren dicht houden. Bij een grote uitslaande brand in een Chinees-Indisch restaurant is zoveel rook vrijgekomen dat de brandweerbewoners adviseert binnen te blijven. Om mensen te waarschuwen is het luchtalarm afgegaan. Boven het restaurant hangt inmiddels een grote donkergrijze wolk. De brand brak rond half zeven van morgen uit. Er was niemand aanwezig in het pand. FNV Bondgenoten wil betere wet en regelgeving over de arbeidssector zegt de bond na een enquête over het bedrijf verzuimreductie dat bedrijf schond structureel de privacy van zieke werknemers gegevens van personeelsleden zouden worden gedeeld met hun werkgever en dat is verboden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 In Valkenswaard blijft een weg voor een café nog een groot deel van de dag dicht voor onderzoek na een schietpartij. Het gaat om de kruising van de N69 met de N396. De politie zoekt er naar sporen. Vannacht raakten bij de schietpartij twee mensen gewond, zegt de politie. Rond middernacht kreeg de politie een melding van een schietpartij bij een café aan de Modestraat in Valkenswaard. Daar zouden personen naar binnen zijn gekomen terwijl een besloten feest uh, daar gehouden werd. En vervolgens is er geschoten, waarop iedereen naar buiten is gevlucht. Over de aanleiding van de schietpartij is nog niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten opgepakt. En in de Poolse stad Poznan zijn fans van Kroatië voor de wedstrijd tegen Ierland gisteravond slaags geraakt met de politie. Ze bekogelden oproerpolitie met stoelen, flessen en vuurwerk toen agenten een Kroatische fan arresteerden. Drie rijlschoppers zijn opgepakt. De wedstrijd tegen Ierland werd eenvoudig gewonnen door Kroatië. Het werd 3-1. In dezelfde groep speelde Italië met 1-1 gelijk tegen titelverdediger Spanje. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vanuit het zuiden is inmiddels een dik pak wolken Nederland binnengetrokken, waaruit af en toe wat lichte regen de grond bereikt. In de loop van de dag ontstaan buien, eerst in het zuiden, maar later ook in andere delen van het land. Bij de buien kans op onweer en lokaal veel neerslag. De temperatuur stijgt vandaag naar een graad of 19... bij een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten. Vanavond en vannacht blijven de buien dicht in de buurt. Verder vrij veel bewolking en minima rond 12 graden. Morgen ook buien bij temperaturen vergelijkbaar met vandaag. De rest van de week ligt wisselvallig. En na woensdag langzaam iets warmer. AMB Verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn niet langer dan normaal op maandag. De meeste staan in het midden van het land. Ik geef u de langste files. A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen de afrit Geldermals en het knooppunt Everdingen 11 kilometer. En dan de ring A10 Oost en Zuid. De staat tussen Zeeburg en knooppunt De Nieuwemeer 9 kilometer. Daar zijn auto's stilgevallen. De rechte rijstrook is dicht. En dan de A50 Arnhem richting Os. Tussen het knooppunt Grijzoord en het knooppunt Ewijk 11 kilometer.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 Benieuwd of E-Lease iets voor u is? Doe nu de E-Lease-check op atlis.nl. Stap in Atlis. U hoort straks een belangrijke boodschap van Wilde Gansen, Ontwikkelingssamenwerking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 Op het EK in Polen en Oekraïne zijn ook in groep C de eerste wedstrijden gespeeld. Spanje en Italië trapten af. De twee klassieke voetballanden maakten er een mooie wedstrijd van. Het werd 1-1 uiteindelijk. De Spanjaarden hadden op meer gerekend en de Italianen op minder. Die Natale, di Natale, di Natale. Bas Meesters, ook goedenavond. Hoe is de Ousse sfeer daar? Men heeft hier alleen maar superlatief op dit moment. Voor iedereen die meespeelde. Het is echt, men is trots op de mannen. Men had dit echt niet verwacht. Hoe gaat het met de Spanjaarden? Nou, die maken zich gewoon niet zo heel erg druk, hoor. Ik bedoel, ze maakten er gelijk al een feestje van. Bij elke mogelijkheid op te doelpunt. Ik hoor ze ook. En bij het andere duel in groep C was het duidelijker welke supporters feest konden vieren. Die van Kroatië. De ploeg won met 3 1 van Ierland. Mario Mantucic van een Mantucic. Die een doelpunt, goed doelpunt maakte. Waarbij Shea Given natuurlijk wel iets te traag naar de hoek ging. Maar hier is wel de gelijkmaker. En wordt hij gegeven? Jawel. De gelijkmaker van Sean St. Leger van Leicester City. Verandering in de stand. Het is 3-1 voor Kroatië. Tweede doelpunt en zijn tweede met het hoofd. Mooi doelpunt van Mansukic. Mario iets dus, de man van de twee goals in de wedstrijd... die werd geleid door de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers. En die keurde gisteren een buitenspeldoelpunt goed. Dat is een fout die als scheidsrechter niet mag maken. En voormalig scheidsrechter Dick Jol vraagt zich af of Kuipers nog een wedstrijd mag fluiten. Dat weet ik niet. Ik denk dat je eerst bij de assistent eraan moet gaan. Want die assistent die, die staat op die lijn. Ik weet niet of we het kunnen zien. Punt. Je werkt als team, dus als team, je zogezegd, of soms, is het, het schaak we door over de wedstrijden van gisteravond met Ronald van der Geer. Uh, Ronald, goedemorgen. We gaan eigenlijk over uh, Björn Kuipers beginnen. Uh, ja. Afgezien van dat doelpunt, hoe, hoe floot hij? Nou ja, hij vloot goed. En ik wil dat doelpunt. Uh, ik, wil, ik wil Dick Jol tegenspreken. En dat is misschien gek dat ik als uh, leek op scheidrechtersgebied uh, Dick Jol tegenspreken. Maar die, dat doelpunt heeft hij gewoon terecht goedgekeurd. En, en dus is er niks aan de hand. En heeft hij eigenlijk dus geen fout gemaakt in deze wedstrijd. Uh, op het moment dat de Kroaat een bal terugspeelt naar, uh, naar de Ier. Uh, of uh, um, de Kroaat de bal krijgt van de Ier. Uh, ontstaat er een nieuwe situatie. Ik. ik dat, dat dacht ik gisteravond al. Ik heb het nagevraagd, ook bij de KNVB. En uh, daar uh, heeft men uh, inderdaad toegegeven dat, dat mijn lezing de juiste is. Dus ja. Bjorn Kuipers heeft geen fout gemaakt. En heeft de wedstrijd uiteindelijk goed geleid. Op het laatste moment had ik het idee, het moet niet veel langer duren... want die wedstrijd gaat wat ontploffen. Hij moet meer kaarten geven en had misschien bij een tackle uh, op de bal... wel eens een keer uh, rood kunnen geven... omdat dat wel wat buitensporige inzet in zich had... En hij een tegenstander had kunnen blesseren. Maar over het algemeen denk ik dat wij trots kunnen zijn... op wat Bjorn Kuipers gisteren heeft gedaan. En sorry, Dick Jol, maar ik moet je dan toch tegenspreken. Dit was een geldig doelpunt. Nou, prima analyse. Gaan we hem nog terugzien dus, dit toernooi? Ik denk het wel, ik denk het wel. Ik denk dat hij een lastige wedstrijd uiteindelijk tot een goed einde heeft gebracht. We beginnen maar aan, Kroatië Ierland. Twee ploegen met, met veel vechtlust, korte lontjes. Nou ja, het heeft lang geduurd voordat hij zijn eerste kaart gaf. Nou, ik vind dat hij, dat hij deze wedstrijd prima heeft gefloten, dat wij trots mogen zijn en dat hij, dat hij denk ik nog wel een, een volgende wedstrijd krijgt. Ja, dan de uitslag 3-1 voor de Kroaten. En de Kroaten wel gezien van tevoren als dark horse. Waren ze inderdaad zo goed? Ze vielen mij heel erg mee. Um, inderdaad, <laughs> dat was, dat was, het was wat onduidelijk hè hoe goed de Kroaten daadwerkelijk uh, zouden zijn. Je moet natuurlijk de kanttekening maken dat ze tegen Ierland speelden... dat verder voetballen het niet zo heel veel te vertellen had. Weliswaar met wat opportunisme het, het, het de Kroaten af en toe lastig kon maken. Maar ik vind dit een goed voetballend elftal in de wetenschap... dat Kanjar en Pranjic, toch echt de pure voetballers... nog niet eens in de basis begonnen en, en, en Pranjic zelfs helemaal niet heeft meegedaan. Is dit een ploeg die misschien wel eens zou kunnen gaan verrassen... het komend uh, toernooi? Goed, dan even naar de wedstrijd eerder op de avond. Uh, de twee grootmachten, Spanje en ja. Italië tegen elkaar... Hebben zij wat jou betreft aan de verwachtingen voldaan? Spanje uh, was Spanje, speelde als Spanje en heeft de pech, denk ik, dat het op het laatste moment via Fernando Torres niet scoort. Italië is boven zichzelf uitgestegen. En als je het dan over een verrassing hebt in het toernooi, in de eerste ronde vond ik het spel van Italië uh, tot, tot, tot de afdeling Verrassingen behoorden. Buitengewoon leuk om naar te kijken. Dat, dat ja, dat, dat, dat heeft toch wel een ontwikkeling doorstaan, dat Italiaanse elftal. Strijdlustig werd... ook, hè, Maris Ja, strijdlustig, maar ook gewoon creatief en, en efficiënt. En, en er zat toch ook de, de, de, de nodige, nodige leuke dingen in om, om naar te kijken. Nee, ik, vond, ik, vond ze, ik vond ze heel goed spelen en ik vond dit een van de leukste wedstrijden... die ik tot nu toe op het EK heb gezien. En, en Spanje en Italië hielden elkaar fantastisch in evenwicht. Dan het Nederlands elftal, oranje. De day after zijn ze gezamenlijk gaan eten... Hoe beoordeel jij uh, het ploegen als je het zo van afstand ziet? Gisteren was het uh, was een beetje een rare dag. Ze hadden natuurlijk een heel kort nachtje gehad. Hè, want ze zijn natuurlijk met vertraging teruggekomen in, uh, in Krakau. Ja, het, het hing gisteren een beetje op het veld. Het, uh, de, de, men sprak met elkaar. Je zag wel dat er, dat er groepjes waren. Dat die wedstrijd in groepjes werd geanalyseerd. Um, ja, men zat er toch wel een beetje doorheen. Dat, dat idee had ik. Ten eerste door die korte nacht. En ten tweede helpt het resultaat dan ook niet. Uh, bondscoach, heel veel individuele gesprekken gevoerd. Maar ja, weet je, als je een dag later toch nog eens nadenkt... Dan, dan, dan zijn er heel veel discussies over Oranje. Die worden trouwens ook tijdens die training gevoerd. Hè, want alle journalisten kunnen niet met de spelers praten. Dus gaan eigenlijk uiteindelijk maar gewoon lekker met elkaar in, uh, in discussie. Maar ja, als je al die kansen op een rij zet en je benut er drie... dan zijn al die discussies er niet. Uh, het probleem is uiteindelijk toch dat, uh, dat het resultaat uh, deze discussies uh, op, oproept. Maar dat het spel van Oranje... Bouwens dan dat, dat men, hè, en dat vind ik wel een terechte opmerking, eh, niks anders kan en bepaald opportunisme achterwege is gebleven. De strijdlust, de passie in, in, in de laatste fase. Dat is er, is er eigenlijk best aardig gespeeld en zijn er veel kansen gecreëerd. En dat moet het aanknopingspunt zijn tegen, tegen Duitsland woensdag. Ronald van der Geer, dankjewel. Tot morgen. Nou, Polen is vanavond het tweede gastland aan de beurt tijdens dit EK. Oekraïne speelt in Kiev in een uitverkochte Olympisch stadion tegen Zweden. Weinigen zien Oekraïne als een land dat ver kan komen, dit EK. Of zijn ze toch een gevaarlijke outsider? Correspondent Tim de Wit probeerde daar in Kiev een antwoord op te vinden. We staan bij de officiële fanshop in de fanshonden in Kiev. Mensen schaffen hier nog snel een shirtje aan voor de wedstrijd tegen Zweden. Een sjaal. Want het hele land staat natuurlijk achter Oekraïne. Wat heeft u allemaal gekocht? Ja, wil voetbal opzetten, maar ik We gaan dus eens even in de tas kijken. En de vrouwen, dat is een speciaal t-shirt voor vrouwen. En daar staat op: I like football, but especially the players. Dus ik, ik hou van voetbal, maar vooral de voetballers zelf. Wat een zouting het is Oekraïne. En ik heb natuurlijk een heel mooi Oekraïns shirt gekocht, mooie geel en blauw van de Oekraïne. Lopen ze even de fanshop uh, in. Hoe gaat het met de verkoop? Ja, het gaat nog veel beter dan de afgelopen dagen. Uh, shirts, sjaals, uh, alles waar Oekraïne op staat, loopt als een trein, zegt deze blonde verkoopster. Zo, Oekraïnse voetbalk, sjafje, lubbel Oekraïne. En zal het helpen als iedereen een shirt van de Oekraïne aandoet? Ik hoop het, zegt ze. Ja, veel enthousiasme dus onder de meeste Oekraïners, maar maken ze ook kans. De voetbaldeskundigen gaan ervan uit dat Oekraïne de eerste ronde niet zal overleven. Ze zitten namelijk met Frankrijk, Engeland en Zweden in een hele lastige pool. Ja, ja, ik ben er wel bang voor dat we het niet heel goed gaan doen, zegt deze man. We hebben niet het beste elftal, maar we staan wel met het hele land achter ze. Ik yeah, will make it to, to playoffs. Nou, ik vertrouw er wel op dat we de kwartfinale halen, zegt deze jongen. We hebben met Shevchenko een voetballer van wereldklasse en daarnaast heel veel goede, jonge spelers. Good team, we have experienced players like Shevchenko, we have young players like Ik I think, think we are ready to make it. Maar ja, wat als Oekraïne verliest van Zweden? Ukrainers are usually en dan if the you know, team plays not that good, they become too, too pessimistic. You know? so. Ja, dat is het lastige met Oekraïners, zegt hij. Uh, iedereen is nu nog heel optimistisch, maar als we verliezen, dan zakt iedereen meteen weg in pessimisme. Let maar op, dan is iedereen ineens negatief. En ja, dan zal de aandacht voor het toernooi in eigen land ook wegzakken, ben ik bang. You know, we, sometimes we overreact. Ik loop het Olympisch Stadion binnen in Kiev. Een gigantische voetbaltempel, nu nog helemaal leeg. Ik zie allemaal gele en blauwe stoeltjes. En op dit moment traint de Oekraïnse selectie voor het laatst op het veld. Er is veel Oekraïnse pers op afgekomen. Want dit is ook het laatste moment dat de journalisten de spelers aan het werk kunnen zien voor de wedstrijd tegen Zweden. En ik praat met Alek Chirinitschenk van voetbalweekblad Attac. Well, Veel hebben het nog over Shevchenko, zegt hij. Die, die speelde bij AC Milan en Chelsea. Maar hij is 35, hij is te oud en ja, had het eigenlijk geen 90 minuten meer vol. Uwierend, de voor de uh, maar er komt een hele goede generatie aan, zegt de journalist. Let dit EK maar op Jevgen Konopjanka. 22 jaar en Levensgevaarlijk. is We hebben het geluk dat we de eerste wedstrijd tegen Zweden spelen. Dat is de makkelijkste tegenstander uit onze groep. Als we die winnen, halen we ook de kwartfinale. Let op mijn woorden. Hoe tekent de geestelijk vader van FC Knudde, Toon van Driel Oranje? Hoort u straks van hemzelf bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Tamara Bruggen. Ja, even een update over de Ring A10. Je zou kunnen zeggen dat alleen de Ring A10 Noord nog een stukje open is. Want tussen Schellingwouden en Westpoort staat inmiddels 17 kilometer file. Komt er komt door een stilgevallen auto. De rijstroken zijn daar wel weer open. En een stilgevallen auto zorgt ook voor vertraging op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen het knooppunt Ketelplein en Spaanse polder drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 13 minuten voor negen. In de Oekraïense stad Donetsk komen Engeland en Frankrijk elkaar vanavond tegen. Altijd weer een interessant duel, zeker gezien de roerige geschiedenis die de landen met elkaar hebben. Kenner van het Engelse voetbal is de Nederlands-Britse sportjournalist Simon Cooper. Hij zit in Donetsk. Simon, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met het Engelse team? Want er is natuurlijk veel te doen geweest. Nou ja, gedoe over de aanvoerder. Bonskoos die opstapte. Daarna nog veel meer. Hoe is het inmiddels? Ja, een aantal spelers geblesseerd uitgevallen. Wayne Rooney die de eerste twee wedstrijden is geforst. Nou, het gevolg is, ik was een paar weken geleden weer in Londen, dat er amper over het ETA wordt gesproken. De mensen zijn heel erg bezig met de Olympische Spelen. Er zijn eigenlijk heel weinig verwachtingen voor het EK. En dat is raar, want Engeland gaat normaal gesproken in een hysterische stemming naar het EK... met het idee van we gaan winnen. Uh -huh. ja. Samen, het gaat natuurlijk om de, om de eerste drie punten. Maar het is dan natuurlijk wel gelijk tegen Frankrijk. Is dit dan toch dé wedstrijd uit de wedstrijd uit, uit de pool? Nou ja, voor Engeland is bijna iedereen een angstgekener. <laughs> en uh, Zweden verslaat Engeland ook bijna nooit. Tenminste, Engeland wint bijna nooit van Zweden. En Oekraïne is toch maar het gastland. Ik verwacht wel dat Engeland uit de groep komt. Want als je de selecties naast elkaar legt, dan uh, heeft Engeland gewoon een veel beter team dan uh, Zweden of Oekraïne. En misschien zelfs van Frankrijk. Dus ik vind de Engels, het Engelse pessimisme ditmaal overtegen. Waar zit de kracht van dit elftal? Nou, als je kijkt waar de spelers vandaan komen, de meeste komen of van Chelsea, Europees kampioen, of Manchester United of Manchester City, Nou, dan staat er toch een heel behoorlijk uh, raamwerk. Er zijn weliswaar geen sterren, totdat uh, Rooney in de derde wedstrijd weer mag meedoen. Maar het is gewoon een heel competent elftal. En uh, alleen Spanje kan eigenlijk recruteren uit spelers die allemaal bij Europese topclubs spelen. Dus um, als je de 16 landen naast elkaar legt, ziet Engeland er helemaal niet zo slecht uit. Maar goed, uh, de Engelse fans zijn gewend aan de grote sterrennamen van de laatste 10 jaar. En over het algemeen zijn ze er niet bij. Of uh, Steven Gerrard, de aanvoerder, die is er wel bij, maar die is al 32. Ja. En hoe is het met Donuts? Vreest de stad nog de Engelse supporters? Eerder dat de Engelse supporters de stad vrezen, want in de Engelse media heleboel richten over racisme en hooligans van de Oekraïnse kant. Maar dat valt heel erg mee. Ik ben hier in de stad, het is bloedheet, maar je ziet bijna geen fans, geen Engelse, geen Franse fans. En mijn indruk is dat er erg weinig mensen op de wedstrijd zijn afgekomen en de hotelprijzen zakken ook met het uur. Simon Cooper vanuit Donetsk voor vanavond de wedstrijd Engeland-Frankrijk. Dankjewel. Dan door naar trainer Fons Groenendijk. heeft tijdens zijn voetbalcarrière een jaar in Engeland gespeeld... bij Manchester City in het seizoen 93-94. En hij is een van de vaste analisten tijdens de Radio 1 Sportszomer. Fons, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, is maar eens even naar die groep, groep D. Mag je zeggen dat Engeland en Frankrijk daar favoriet zijn? Ja, normaal gesproken wel. Um, dat, zeker op basis van het verleden. Maar uh, ja, dat telt natuurlijk niet in zo'n toernooi... Maar er zijn wel redenen om aan te nemen dat, uh, dat deze landen wel uh, favoriet zijn. Want deel je de mening van Simon dat uh, Engeland, ondanks dat er zoveel spelers ontbreken en Rooney de eerste wedstrijden niet mee mag doen, toch uh, ja, grote kans maakt om zo ja, te gaan? Ja, zeker om die pool uh, te overleven. Want zij zullen een beetje op zijn Chelsea spelen, de, de wat verdedigend. En ja, en, dan, en dan proberen met counters eruit te komen. Het is wel een ploeg geworden de laatste jaren, ook die wel op resultaat kan spelen. Dus ik verwacht ook wel dat ze in die, in die groepfase genoeg punten zullen halen. Ja, hebben ze de spelers op de bank, of nou ja, de, de reservespelers dan, om dat op te vangen? Want ze ongeveer de hele vaste voorhoede ontbreekt. Ja, nee, dat klopt. En vandaar ook een, een, een iets verdedigender ja, speelwijze verwacht ik wel. Maar ze hebben, ze hebben wel een ploeg die, die, die nu. Zeker omdat er ook niet echt grote sterren zijn. Hè? Een, een, een, een Lampert die natuurlijk ook af, af is gehaakt. Ze hebben veel blessures gehad in de aanloop. Maar dan ontstaat er vaak wel wat bij de rest. En dan wordt het ook een team. En dan gaan ze voor elkaar door het vuur. En ja, dan, zullen ze, dan zullen ze zeker in staat zijn om, uh, om toch wat te doen op dat toernooi. Je ziet bij uh, Oranje toch ook dat de grote verwachtingen iets verlammend werken. Misschien werkt het bij de Engelsen juist wel in het voordeel dat er niets van ze verwacht wordt. Ja, nee, Zou dat, dat klopt ook. Dat klopt. En uh, zij krijgen dat ook mee natuurlijk vanuit Engeland. Dat die verwachtingen niet al te hoog zijn. Ja, meestal is dat wel lekker voor een ploeg. Hè. Dan kun je in alle rust. Uh, kun je je voorbereiden en, en de teamspirit zal, zal, zal groot zijn. En, ja, goed, uh, en vanavond zal blijken of, uh, of ze er zullen staan. Ja, dan verderop groep D. Um, Zweden en Oekraïne. Ibrahimovic, spits van Zweden, put, hoop uit de overwinning van Denemarken op Nederland. Want wie ja. had dat tenslotte gedacht? Um, maar ja, Zweden moet toch eigenlijk sterker zijn dan Oekraïne? Of is het dan toch lastig tegen het thuisland? Ja, nou, Zweden is natuurlijk altijd bij zo'n toernooi en, en meestal aan de, nou, aan de laatste jaren aan de hand van uh, Ibrahimovic. Maar echt een rol van betekenis uh, op een eindtoernooi, ja, dat spelen ze wel nee. dat verwacht ik ook nu niet. Um, ja, en, en het thuisland heeft uh, ook in de aanloop ontzettend veel problemen gehad met, met nog een uh, virus waardoor uh, negen spelers ziek werden. Ja, en, en het thuisland uh, zal ook kwalitatief uh, in het toernooi niet al te ver kunnen komen. Nee. Dus ja, en de Fransen, vergeten we nog, die, uh, die zijn natuurlijk uit op revanche. Die, die hebben een e-check een e gehad in, in Zuid-Afrika. Ja. ja, en die zullen ontzettend gebrand zijn om, om die schande... Hè, met nog een spelerstaking uh, op het laatst... Ja, om die schande uit te wissen. En van de Fransen uh, verwacht ik wel wat. Nou, het is niet de poel des doods, maar toch dringen bovenaan. Ja. Interessante poel, uh, sowieso. van Groenendijk, hartelijk dank. Oké, okay, dank Goedemorgen. Dan door naar Toon uh, van Riel. Goedemorgen. Goedemorgen. Miljoenen mensen beginnen elke dag uh, met je strips. FC Knudde, stamgast of de familie wel tevreden? Uh, vanochtend, ja. maar eens eventjes naar de strip van vanochtend. FC Knudde, vandaag in het AD. Ja, ik weet gratis... niet of die er al op staat. Ja, ik heb al een uh, kwartier geleden losgelaten. En dat is de vraag die heel Nederland bezighoudt. Hè? Nou, dat is even over het, over het over dezelfde. Vanochtend in de krant. Gratis af te halen, um, coach met apathische schoonzoon op Marktplaats. Daar kan oh, van ja, Marwijk ja, het mee doen. Ja. Ja, ja, ik heb. Uh, ik heb. Maar plaats. heb ik de tekst even. Uh, gedaan. Dus ja, je moet het. Uh, je moet het natuurlijk heel helder omschrijven, hè? Ja, dat heeft u gedaan, kunnen we stellen. Ja, ja, en ik hield me nog in, eigenlijk. Ja, dus is. Van Marwijk, wat u betreft, zo labbekakkerig dan? Ja, vind ik wel, hoor. Dus, uh, ik, ik vind een angsthaas. Nou, daar hebben we er een hele hoop van gehad, natuurlijk, ook bij PSV. En, uh, ja, ik, ik doe nu straks een, een grapje dus dat hij bij de psychiater zit. En uh, ja, de vraag die heel Nederland bezighoudt. Uh, de psychiater zegt ook, hij ligt op de bank, u moet door die barrière heen. En uh, dan zegt Bert, ja, mijn vader speelde dit systeem. Mijn grootvader speelde dit systeem. Het is natuurlijk een systeem wat uh, bedacht is door de Van Marwijkjes in 1832. En... Uh, ja, durft hij door die barrière heen. En dan zie je dus in plaatje 2 zie je dus dat hij durft. En uh, daar staat uh, durf Bertje aan. En Bertje stelt Van Persie en Huntelaar samen op. Uh, schreeuwt iemand uit het raam. En al die andere flats gaan die ramen ook open. En zijn de mensen oversturen en vallen ze wat naar beneden. En het zou natuurlijk volledig revolutionair zijn als Bert zeg maar, uh, van Persie en Huntelaar samen... ...opstelde, want op een of andere krankjoreme manier... ...zit hij vastgeroest in het afgelukssysteem en uh, gaat hij ermee door... ...en zijn kleinkinderen gaan ermee door. Ja, dat moet een keer ophouden. Ja. Eventueel... Hij moet gewoon de beste mensen opstellen. Dat weet een kind. Je kan iedereen op straat aanklampen en zeggen... ...wie moet hij opstellen? En iedereen roept dan van Persie en Huntelaar. Mm -hmm. Kruif riep het ook al. En ja. Uh, ja, de laatste man in Nederland die het niet doet... Uh, en die je toch moet doen, is natuurlijk uh, van Marwijk. Ja. Meneer Van Driel, nou werkt u natuurlijk ook naar, dinsdag, of naar woensdag toe. Wat gaat u doen met, uh, met de Duitsers? Nou, ik, ben, uh, ik hoorde gisteren dat bij VI, dus dat ze er uh, geen gat meer in zagen... en dat Nederland wordt uitgeschakeld. ik ben een uh, beroepsoptimist. Ik geloof wel dat de krachten vrijkomen... Ook bij Robben, die is natuurlijk uh, volledig met de grond gelijk gemaakt en uh, door Wild en door iedereen. Ja, Robben heeft iets goed te maken, dus die, die loopt te stuiteren... en dat schuim, uh, dat moet hij constant uh, afvegen. Die man heeft, heeft natuurlijk uh, iets recht te zetten, dus ik denk... en ik ben een beroepsoptimist, wat ik al zei, dat ze winnen. Ja. En ze moeten winnen, dat, dat wil ik gewoon geloven. Juist. En ja, ik ga niet bij die ploeg van ze zullen het wel niet redden. Nee, nee. ze redden het wel. Mooi, dat gaan wij, gaan wij terugzien in uw tekeningen. Ja, nou. Meneer Van Driel, wij wachten met spanning af. Ja, wij ook. <laughs> <laughs> wij allen. Hele ja. natie, rekent ook op u. <laughs> Oké. Okay. Toon Van Driel, hartelijk dank. Goedemorgen. Juk, en het EK voetbal. Hij gaat zijn Persie scoren. Nee. Oh oh oh. Dit is een duizend procent kans. En en en loop Nederland. Rommel gaat maar schieten en gaat wel scoren. Oh. Robben. Bal! Van Bomber kan geweldig. Schieten. Schieten. Die schieten. Bon oh. die bal heet. Ik ga komt om er mee erover. Van Persie die de bal helemaal mist. Robbe. De zegt, kijkt weer op zijn klop. Brengt de fluit naar de mond en zegt, het is voorbij. Het Nederlands elftal verliest van Denemarken. Woensdagavond, kwart voor negen, is het drop op de ronde. Let's get together, we take over now. De Kraken, Nederland-Duitsland. Luister elke dag de Radio 1-sportzone. En mis niks van het EK. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.